Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steden waar afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod was... willen dat in stand houden. Ondanks dat verbod werd er afgelopen oud en Nieuw flink geknald. In onder meer Haarlem en Nijmegen. De burgemeesters zeggen dat de cultuurverandering veel tijd gaat kosten. Steeds meer gemeenten denken na nou over een vuurwerkverbod. Arnhem en Amersfoort willen dit jaar ook meedoen. En over dat verbod, dat is dus een lokaal vuurwerkverbod. Maar regeringspartij D66 wil nu ook een landelijk vuurwerkverbod. GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat al langer. Volgens D66 is er na de afgelopen jaarwisseling geen andere optie. Mensen raakten gewond en agenten werden bekogeld met vuurwerk. Er is volgens nog geen Kamermeerderheid voor een algeheel verbod. Websites van energiebedrijven als Eneco en Vattenfall zijn vandaag zwaar overbelast. Dat heeft te maken met het prijsplafond dat gisteren is ingegaan. Mensen met oude energiemeters moeten de meterstanden doorgeven via de sites. En ook willen veel mensen opzoeken wat het hogere btw-tarief van 21% betekent voor hun energierekening. En het is pas januari, maar in Rotterdam zijn een heleboel lammetjes geboren. Ja, nee. Ja, tientallen zelfs en die zijn er heel vroeg bij dit jaar. Het heeft niets te maken met de warme temperaturen. De komst van de lammetjes is gepland. Want in april moeten ze groot genoeg zijn om aan het werk te kunnen. De schapen zijn in augustus gedekt. En wij willen die lammetjes vroeg hebben zodat we in april met de schapen weer aan het werk kunnen. We zetten de schapen in als grasmaaiers. En dan kunnen ze in april, dan groeit het gras weer. En dan kunnen ze weer aan het werk. Over een paar maanden staan de grasmaaiertjes weer langs de dijken en de wegen in Rotterdam. Het weer. Vanavond op sommige plekken nog een bui, maar later overal droog. Morgen is zonnig, maar later wolken en regen. Dan een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Viede tussen knopend Rotterpolderplein en Beverwijk drie kilometer. De vertraging is zo'n tien minuten.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 Moet iets aangeslingerd worden uh, dat, uh, dat ik ook in beeld ben, uh, want uh, we zijn ook uh, op YouTube uh, te volgen. Ik heb uh, afgelopen middag heb ik, uh, live iemand uh, gezien in uh, Den Haag, die, uh, die was uh, het is een soort moment van installateur uh, die ging even een cv-ketel schoonmaken. Maar het is een hartstikke leuke gast die dat op een hele leuke manier uit en ook met een volle enthousiasme. Dus ik heb de hele middag uh, zitten kijken hoe die dat allemaal deed. Ja. En nu hebben wij onze eigen YouTube-streaming. Uh, uh, want we hebben vanavond in deze 3 voor 12 Noord-Holland... Vloedgolf een songwriter in de studio. En ja, ik ben uh, enorm blij dat ze er is. Maar ik moet ook eventjes keurig netjes het eerste nummer afkondigen. Want die denken, van wat, uh, wat, uh, wat zit je nou allemaal te raaskalpen? Want het, uh, ja, zeggen die mensen, wat, uh, wat heb je nou gedraaid? Black Operator, wat daar begonnen we mee. Dit uh, tweede uur van, uh, van deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. In Alternative VM. Uh, die gast uh, van vanavond is een dame. En ik mag ook eigenlijk zeggen, best wel een dame. Want ja, ik, uh, ik vind het al uh, iemand uh, die een behoorlijke cv kan overleggen. En uh, zei ik. Komt oorspronkelijk uit Zandpoort. Dat is hier uit de buurt. Want uh, Zandvoort uh, ligt niet uh, ver van Zandpoort uh, vandaan. Uh, ze is overigens niet de enige die uit Zandpoort. Uh, want ik zei al, Sam Sexton is de ander. Die hadden we een paar weken terug. Hadden we die hier ook. En zij heet Pien vanwege een voluit. En ze noemt uh, zich Pien als ze optreedt. En vanavond is dat ook zo. Uh, dat, je krijgt een vuurnoop vanavond, uh, Pien. Ja, het is me wat. Nou, ja. Ik vind het alleen maar leuk. Gezellig. Ah. Hallo. Ja. Uh, blij dat je er bent, want, uh, want je woont in Londen. Klopt. Uh, Klopt. Laten we daar eens uh, over beginnen. Want uh, mm -hmm. wat is het uh, voor een stad voor jou? Oeh, ja. Ik kom er eigenlijk al jaren. En het is eigenlijk de, de stad waar ik mijn meeste inspiratie vind. Op elke straathoek vind je iets nieuws. Of het nou de mensen zijn of een nieuwe wijk. Of er mm -hmm. uh, gebeurt altijd wat. Mm -hmm. En het is natuurlijk zo'n historie qua... Ja. Niet alleen muziek, maar ook kunst en theater. Voor mij is alles in Londen. ja, uh, Ben jij ook iemand die, net als Jacob die Edward... die we net ook hebben laten horen... Mm -hmm. ook iemand die bijvoorbeeld de kunst en cultuur... en met name de literatuur eet en misschien wel vreet? Nou, niet per se literatuur... Ja. Maar zeker wel kunst. Ik hou zelf ja. heel erg van uh, moderne kunst. Ja. En ook mode. En daarin ook een beetje het avant-garde. En, ja. en die zijn echt de kunst ja. daarvan. Niet per se het, het commerciële wat je bij de H&M vindt. zeg ja. maar. En dat vind ik altijd wel interessant. Om die twee dingen ook wel... Zeker ook met muziek ook te verweven. Of dat nou in een videoclip is. Of in een uh, in art, uh, artwork voor albums. Ja. Of singles. Of dat soort dingen. Ja. Dus uh, het, heeft wel, het, het, het verweeft zich altijd wel met elkaar voor mij. Ja. Uh, is het ook zo uh, dat de stad waar je dus eigenlijk woont, uh, mm -hmm. dat dat ook uh, kunst ademt uh, in dat opzicht? Dus we hebben best wel een hele mm -hmm. historie, maar kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat uh, Londen toch ook een kunst Stad moet zijn. Nou, dat, dat, wat ik al eerder zei. Het, he, het heeft verschillende gezichten. Mm -hmm. En uh, zeker met kunst ook. Het is misschien niet zo uitgesproken. Als bijvoorbeeld Berlijn. Met moderne kunst. En de hele geschiedenis daarmee. Ook met, met, mm -hmm. met moderne kunst. Maar het is natuurlijk de musea. Je hebt Tate Modern. Mm -hmm. Je hebt het uh, uh, British Museum. Je hebt van alles wat. Mm -hmm. En omdat het dus overal op elke straat. Ook wat anders is. Is er hele erge een mengeling voel ik. Het is dus niet per se één stroming of één soort kunstenaar of beweging... maar het is van alles wat. Het is een stad die blijft bewegen en ja. zo ook in de kunst. En dat zie je dus in de in gravity, wat elke grote stad heeft... maar ook in de architectuur. En uh, wat ik al zei, één grote inspiratiebron ja. gewoon voor mij. Als je daar al vijf minuten rondloopt... dan, dan zoveel indrukken al die je krijgt. Ja. Ja. En, en dat vind ik gewoon heerlijk. Hoe ben je in, uh, ja, in Engeland of eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk... Mm -hmm. eigenlijk verzeild geraakt? Want uh, van het, is het toch een beetje van het een het ander gekomen? Want ik zag ook mm -hmm. dat je bijvoorbeeld een musical-achtergrond hebt uh, gedaan. Uh, mm -hmm. De Frank Sanders Academie. Mm -hmm. Nou, dat is uh, toch best een, uh, een opleidingsinstituut... Uh, waar ze uh, regelmatig goede musical-mensen mm -hmm. afleveren. Ben je van daaruit naar Engeland gegaan of hoe zit dat? Nou, eigenlijk had ik al... dat begon eigenlijk al eerder. Toen ik acht jaar oud was, keek ik al een beetje zo om me heen... in Zandpoort, was ik op een pleintje aan het spelen. en dacht ik bij mezelf, ja... Heel leuk dit. Maar volgens mij is er meer. Ja. Dus ik wilde eigenlijk van toen al... Mijn oma heeft ook in uh, Londen gewoond... toen ze ongeveer mijn leeftijd had of iets ja. ouder. En dat, dat kleefde toch een beetje aan... maar ik dacht, ik moet er toch naartoe. Ja. Dus ik had altijd al die focus gehad... van ik wil naar Londen, ik wil naar de UK... want daar is dus alles kunst, ja. muziek, mode, theater. Ja. Dat is gewoon de wereld waar ik in mij wil bevinden. Ja. En toen, uh, nou, met heel veel moeite... middelbare school afgemaakt... want hey, dat leren was natuurlijk niks voor mij... <laughs> Ik wilde gewoon muziek maken en een, ja. beetje, een beetje rondhuppelen. Ja. En, uh, weet ik het allemaal. en uh, toen werd ik aangenomen... de Frank Sannes Academie. Dat drie jaar gedaan. Ja. En toen brak natuurlijk die heerlijke pandemie uit. Fijn en, dat. Heel fijn, heel fijn, ja. Heel fijn als je net afgestudeerd bent. <laughs> ja. Dat precies in jouw ja. werkveld... waar jij ja. jaren van droomt en hard voor gewerkt ja. hebt... dan helemaal in elkaar stort. Ja. En toen dacht ik... nou ja dan, dan, nu is het mijn kans, ik moet gaan. Maar toen ja. had je natuurlijk het hele Brexit-verhaal. Dus dat schoot ook niet op. Dus ging ik kijken... Hoe kom ik in Londen? Heel praktisch. Hoe kom ik in Londen? Ja. Nou, werkvisum was niet te krijgen. Allemaal mogen ook. Ja. Dus dacht ik, weet je wat, ik ga wel naar een opleiding kijken. Want dat is de enige manier nog om daar te komen. Ja. Dus ik heb gewoon gegoogeld op wat dingen. Ik had ook al een, keer, een paar keer eerder auditie gedaan in Londen... voor ja. opleidingen daar. Ja. Maar allemaal niet geworden. Want ik was ook veel te jong, ik was echt... 17 En dan later ja. op mijn e nog een keer geprobeerd. Zoiets van, wat de, uh, komt deze blaag hier allemaal doen? Ja, op de 17 17e positief. zoiets. Ja, wel een beetje hoor. Ja. En toen heb ik gewoon online natuurlijk. Vanwege de pandemie allemaal filmpjes opgestuurd. Zoom-audities gedaan. Ja. En toen uh, bij allerlei instituten. En toen is het eindelijk, uh, ben ik in Schotland. In Glasgow terechtgekomen. Bij de Royal Conservatoire. Ja. Die wilde mij heel graag hebben. Dus Kijk. ik uh, koffertjes gepakt. En uh, op naar Schotland. Dan heb ik daar een jaar gezeten. Ja. En toen, die was een fantastisch avontuur. Ja. Echt bizar. Uh, zulke fantastische mensen ontmoeten vanuit heel de wereld. Vanuit Amerika en ja. China en uit de UK zelf. Spanje, Duitsland. Ook echt, misschien een beetje vroeg om te zeggen. Maar echt vrienden voor het leven ook echt gemaakt. Ja. Ja. En toen waren we klaar. En hadden we zoiets van... Met een aantal mensen hebben we onze biezen weer gepakt. Busje gehuurd. Van uh, Schotland naar Londen gereden. En zijn we daar met een aantal mensen naartoe verhuisd. Om het mm. grote acteurs, muzikanten, avontuur aan te gaan. Ja. Dus uh, zo ben ik daar beland. Ja. Uh, en intussen uh, ben je dus ook bezig geweest om muziek uh, ja. te maken. Daar gaan we vanavond een, uh, een stuk uh, van horen. Mm -hmm. Twee koffers. Nou zijn wij niet echt uh, van de koffers. Nee, dat begreep ik. Ja, Dus, uh, dus ja, uh, ik, uh, ik moet uh, toch dan zeggen... Ja, als we vier nummers, uh, dan moeten we de twee koffers uh, laten horen. Dus mm -hmm. dat, dat ontkom ik dan niet aan. Uh, maar er zitten ook twee eigen nummers. Maar die ja, hebben we zeker. ook hier uh, laten, laten horen al in, uh, in deze uitzending. Uh, dus dat zo dadelijk... Nog niet helemaal, want mm -hmm. we hebben, gaan ook nog even wat tussendoor, denk ik, nog even voordat je begint uh, nog even een stukje praten. Maar Leuk. eerst uh, nog even iets uh, laten horen van wat eerder dit jaar is uitgebracht. Uh, en deze dame heet Singa en komt trouwens uit de buurt, want ze komt uit Harlem En ze heet in het energie Eva van Leeuwen. What's the word? nights dream with eyes closed, I see the life we lived once. And I feel relief. knowing that you and me, we buried a god.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 But it's the truth Ooh.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 for her niks van Maar ik zit niet zo te wachten en de tijd die drijft al door en alles dat ik denk alsof ik het voor het eerst hoor. Een strenge man maakt zijn opwachting wanneer ik wat slechter ga Zit op mijn schouder en kijkt alles dat ik doe zorgvuldig na Hij helpt jezelf en helpt jezelf en helpt jezelf en helpt er zelfs een ander mee. Het lijkt er sterk op dat er waarheid schuilt in een veelgebruikt cliché. Zoals je kan houden van jezelf Je wil niet horen, maar dit zijn feiten die ik je vertel Ik zit ook niet zo te wachten, en de tijd die draait wel door En alles dat ik denk, alsof ik het voor het eerst hoor. Als ik niet zo zat te wachten, verdween langzaam de tijd voor me open was ik alle zorgen kwijt. Ja ja, en hij gaat ook met uh, nieuw materiaal komen in 2023. Heeft hij tenminste wel aangekondigd. Deze losse Jos, ook uh, geweest uh, bij ons in uh, de studio. En ook onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Waarmee we een leuk bruggetje maken in de richting van onze gast van vanavond. En dat is uh, Pien. We hadden het over Schotland, Engeland en uh, Londen en de, noem maar op. Uh, maar ik hoorde je ook iets uh, vertellen... dat je als uh, klein wijsje in Zandpoort uh, uh, mm -hmm. hebt rondgelopen. Toevalligerwijs heb ik aan de andere kant van de Randweg gewerkt. Oh, echt waar. In dat uh, grote gebouw wat uh, PWN heet. Daar mm -hmm. heb ik, uh, daar heb ik uh, lang gebivouckeerd. Dus ik kan me voorstellen, en dat was al vanaf 2000... dus kun je nagaan hoe lang uh -huh. uh, dat uh, geleden is... Uh, dan ben ik in 2012 ben ik weer weggegaan dat is dan weer een mm -hmm. heel verhaal. Uh, maar dat ga ik hier niet vertellen. Maar uh, San Poort, uh, dan denk ik aan feestweken. Was het daarvoor het uh, vertieren wat je dan op een gegeven moment als klein meisje moest zoeken om op te vallen? Tijdens zo'n feestweek of wat dan ook? Ik heb, moet je bekennen, ik heb een verschrikkelijk hekel aan de feestweek. Ach! Echt heel ja. erg. Wij, wat wij wel altijd deden was, zeg maar, een had je, volgens mij was dat... De eerste vrijdag, de laatste vrijdag, geen idee. Had je dan altijd de jaarmarkt. Ja. Dus dat vonden mijn moeder en ik dan wel heel leuk. Gewoon met een kleedje op de dag gewoon je spulletjes ah, verkopen ja. en een beetje de handelaar, zeg maar, uithangen. Ja. Uh, dat zat er wel vroeg bij, maar de rest, ja, misschien één rondje over de kermis. Maar dan had ik het ook weer gezien. Ja. Nee, ik vond het echt verschrikkelijk. <laughs> ik weet ook vrienden van mij op een gegeven moment dat middelbare school wilden er naartoe. Ja. Ik heb het één keer gedaan en vond er echt helemaal niks aan. Ik wilde nee. echt na één biertje alweer naar huis. Nee. Nee. Nee, je, niks voor mij. Nee? Oké. Okay. Dus, uh, nee, dat is heel ja, want, uh, ik, ik, ik niet zo ik ken die zo'n poortjes dus dan een klein beetje. Mm. Uh, er is ook een voormalig A&R-manager. Die heeft daar een lange tijd gewoond. En die mm. maakte er al... Ja, dat was traditie. Vrijdag, in drinken. Deden ze ja, dat, ja, dat ja. deden ze dus. Maar goed, uh, uh, uh, op een gegeven moment was dat... Na een uur of twee uh, waren de eerste al... Uh, die, die kon je al bewijzen met een bezem uit de grote uh, ja, proberen precies, te vegen. Precies. Dus ik had ook zoiets van... Mm. Ja, leuk dat het er is. Maar het is niet mijn kind nee, of die... Nee, precies. Uh, precies <laughs> nee. En ik vond de grote stad altijd veel interessanter. Al was het Haarlem al of Amsterdam. Dus ja. ik zelf altijd al daarnaar te kijken. ja. Dus, uh, ja. ja oké, okay, maar uh, Ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment... Ja, uh, je belangstelling ergens wordt gewekt. Mm. En San kent natuurlijk dat verhaal van die feestweek ja Dus ik denk, dat was zou misschien een aanleiding geweest zijn. Maar het antwoord nee. is... Nee, ik moet totaal je anders. Nee, nou, okay. sorry. Ja. Nee. <laughs> um, nou heb ik ook begrepen, je acteert. Ja, klopt. Um, klopt. Dat is de andere kant van jou. Ja, het is al, ik, ik, vind, ik zeg altijd dat ik een beetje een vreemde eend in de bijt ben. Want ik ben ik heb dus een musical opleiding gedaan. Dus dan zing je, dan dans je mm -hmm. en dan acteer je. Ja. Maar ik ben eigenlijk niet heel erg een musical mens. Nee. En um, ik ben nou... Al een, nou ja misschien net een jaartje bezig in de muziek dus al helemaal zeg maar een muzikant durf ik mezelf ook nog niet te noemen dus ik zit er net een beetje tussenin ja. maar um, ik heb voordat ik naar Schotland vertrok twee shortfilms gedaan ja. met wat kleine rolletjes wat heel leuk was dan had ik ja. nooit verwacht dat ik per se films zou doen omdat ik al het theater gestudeerd heb maar uh, vanaf mijn tiende ben ik wel al echt bezig dus met musical en ook audities doen voor allerlei TV-programma's. Ik weet nog wel, toen de Voice Kids voor het eerst kwam... heb ik er ook nog auditie voor gedaan. Ja. Maar ik was veel te nerveus. als klein kind, Zit al voor je, 10, 12... helemaal te trillen ja. bij die forums. Dus dat werd hem ook helemaal niet. En voor <laughs> grote musicals heb ik ook auditie gedaan en andere dingen. Ja. Maar weet je, dan moet je ook net mazzel hebben. En ja. misschien is het ook maar beter ook. Want ik weet niet of ik dat wel getrokken had door al die spanningen en toen. Ja, want ja, ik kan me voorstellen dat je tijdens zo'n opleiding... aan bijvoorbeeld de Frank Sanders mm -hmm. Academie... dat je daardoor op een gegeven moment wel die training krijgt... Om te zeggen hoe je daarmee om moet, moet oh, gaan. Oh, zeker. Ja, zeker. Het is, uh, je wordt letterlijk onderuit gehaald om weer uh, van op te bouwen. Wat, ja. uh, wat ik altijd noem uh, heel goed voor het eelt op je ziel. Ja. Uh, wat ook zeker heel veel eelt op mijn ziel heeft gegeven. Waar ik aan de ene kant heel dankbaar voor ben. Maar dat was ook echt heel hard werken en ja. aanpoten. Ja. Maar daar heb ik inderdaad wel echte kneepjes van het vak geleerd. En waardoor ik dus ook uiteindelijk aangenomen ben voor die masteropleiding in Schotland. Ik kan ja. echt wel zeggen, als ik dat niet had gedaan, was ik nooit in Schotland daarvoor aangenomen. Ja. Um, er zitten volgens mij, denk ik, ook vergelijkingen uh, of uh, ja, uh, verschillen mm -hmm. tussen in, in dat opzicht. Hè? Tussen de opleiding van de Frank Sanders mm -hmm. Academie en de Royal Conservatoire opleiding Zeker. in Glasgow. Zeker. Wat, wat, wat, wat, ja. wat is daar nou het uh, verschil dan van? Um, uh, geld. Ja, ja <laughs> dat is één. Dat is maar echt, maar is wat doen zij nou anders? Maar, uh, wat doet zij nou nou, anders? Wat ik heel goed vond aan uh, die opleiding in Schotland... was dat ze heel erg naar jou keken. Dus niet per se wat doet de groep, wat is het niveau van de groep... maar meer wie ben jij, mm. wat wil jij... en wat kunnen we het beste uit jou halen... en jou ook die verantwoordelijkheid geven... van als je iets wil, mm. dan moet je het ook zelf doen. Wij hebben alle middelen voor je. Letterlijk, zij hadden een soort van instrumentenbibliotheek ook. Dan kon jij gewoon daar binnenlopen en zeggen... ik wil nu een basgitaar en uh, wij spreken vijf amps en camera's. Ik allemaal Kon je allemaal lenen hele bibliotheek ook vol met cd's... en archieven met scripts en dingen. En als ze iets niet hadden... dan bestelden ze het ook voor je. Hm. Maar jij moest wel de eerste stap zetten. Ja. Wat ik heel fijn vind. Want dat heb ik heel erg bij Frank Sanders geleerd. Als je ja. iets wil doen, dan moet je het zelf doen. En zelf het initiatief nemen. Ja. Dus uiteindelijk daardoor... Heb ik ook in die school in Schotland, zeg maar, was ook een opnamestudio... met ja. een opname, een geluidsman die ook voor Abbey Road Studios heeft gewerkt. Die werkt daar dus nu, want die is gepensioneerd, maar ja. die werkt dan nu daar. En daar heb ik ook mijn album bijvoorbeeld opgenomen. Want ik dacht, ja, dit is hier in school, ja. dan kan ik er net zo goed gebruik van maken. Je bent overigens niet de enige die uh, Nederlandse muzikant uh, die in Abbey Road uh, mm. geweest is en daar uh, materialen heeft opgenomen. Precies. Ik bedoel, uh, er is een. Broer van Frank Bond. Die man mm -hmm. uh, die, die Francis Owen Blake heeft uh, gedaan. Dat is mm -hmm. Paul. Die speelt samen met uh, Jorik van Noorden in de begeleidingsband. En ik zal je uh, alvast uh, wat vertellen. Hij heeft dus ook in Abbey Road een oh, aantal dat, dingen opgenomen. Uh, dus. dus ja, uh, wat dat er gaat. Weet je, één uh, stap verwijderd ah, hè? van ja, ja. Schotland, One step. Uh, uh, ja, uh, nah. Nou, ik woon toevallig wel in Londen. Echt, Het is het 40 minuten van Abbey Road Studios. Dus kijk, misschien moet ik kijk. toch maar even een keer langer gaan. <laughs> Dat zou zo maar kunnen <laughs> natuurlijk. Uh, we gaan op uh, naar, uh, naar jouw um, ja, verschijning hier mm -hmm. in, dit, uh, in dit programma. Dus, uh, maar eerst draai ik nog, uh, nog even een stukje muziek van twee minuten. En dan uh, hey, weten goed. die jongens uh, boven dat, uh, dat het zijn uh, is uh, gegeven. Um, Side City, uh, zo heet dit uh, project. Ze komen, we komen ze tegen in de night editie van de Rob Act Award. Um, alleen... Dat, zijn een, ja, dat is een beetje een bij elkaar geraad zootje, om het even zo te zeggen. Hiphoppers, uh, Leerts en Samas maken onderdeel uit van dat Side City-project. En ze komen 19 januari, schrijf maar alvast op, uh, in de volgende 3 voor 12 Noord-Holland Floedgolf-editie. En dan de eerste van 2023 komen ze langs. Uh, en dit heet Morbide Eenheid. Nederland, Nederlandstalig ook. Ja, dat is uh, tegenwoordig ook een behoorlijke stroming. Uh, wat, uh, wat er opkomt. Deze Side City gaan we dus tegenkomen in de night-editie van de daar wordt op 16 februari. Het moment is daar. Want uh, ze, ga, uh, ze gaat uh, nu ook echt uh, daadwerkelijk uh, zingen. Uh, de eerste is dus een cover. En ook niet zomaar eentje. Want uh, Alinus Morissette uh, had het uh, nummer ooit zelf gemaakt. Maar nu klinkt hij in. The version van Pien I want you to know that I am happy for you I wish nothing but the best for you both Another version of me is she perverted like me Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? and would she have your baby? I'm sure she makes a really excellent mother Cause the love that she gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide And every time you speak her name does she know how you told me you'd hold me until you die, till you die be Well, I fought. you should know Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of the night It was a slap in the face how quickly I was replaced And are you thinking of me when you fuck her? Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide No Every time you speak her name, names, you know how you told me, you hold me until you die. Till you die, be a still alive. Oh, ja. Applaus hier. Vorige week uh, moesten we ergens uh, uh, twee nummers uh, achter elkaar. Toen uh, konden we die oude applaudiseren. Nu wel. Uh, want uh, het tweede nummer is wel een origineel nummer. Want dat heeft ze zelf geschreven. Mm -hmm. Sterker nog, we hebben het uh, ook hier al uh, een paar keer uh, laten horen. Uh, space Needle ga je nu horen. Once I had a space needle Who made me feel so high? Once I had a space needle Who showed me to the sky? He told me all about the stars and loved me till I died Once I owned a Space Needle Who won my longing heart Once I owned a Space Needle Who oh, broke me part by part I knew you was the one for me You brought me joy and life Oh my dear Space Needle Just like old space needles do. Once I adored a space needle, even in my world so bright. But now I miss the space needle. He stole my shining light. in my heart Oh my dear Space Needle Loving you wasn't smart The only thing I want from you Is to look in those deep brown eyes So you can tell me what went wrong you and me no more lies? Oh my dear Space Needle Oh my dear Space Needle You always have a place in my heart De kop is eraf uh, voor uh, dit moment. Maar we hebben straks nog twee nummers uh, die we gaan horen. Maar dat ga je straks al in het volgende uur horen. Nu tijd voor een van de bands die ook in de popronde heeft uh, meegedaan. Dat is Charlotte. Trouwens ook een Robben-Akda wordt uh, verleden. Want ze heeft uh, meegedaan, uh, deze Charlotte. En uh, ja, toen kwam ineens een vrouwtje op het uh, tapijt. En die vroeg van doe je even mee als support act. Nou, en de rest is een beetje geschiedenis. Want inmiddels is uh, eh, ze al een paar keer bij 3FM aan de, de poorten gestaan. Zo niet dat ze er ook binnen is uh, geweest. Kortom, het uh, gaat Crescendo met Charlotte. En dus haar nieuwe single, of beter gezegd de nieuwe single van de band... heet New Your Song. Getting closer Something big in the open Waiting round the corner Look into the light Tell me what do you see, what do you see, what do you see All that we need, all that we need, all that we need, all that we need. Want uh, waarom uh, draai ik een uh, nummer uit 2017? Want dat is het inmiddels alweer uh, geweest uh, dat uh, deze man dat heeft uitgebracht. Eén, het is mijn dorpsgenoot. Want uh, hij komt uh, uit uh, Zandvoort. En oorspronkelijk komt hij eigenlijk uit Alphen aan de Rijn. Want daar, uh, daar is hij groot geworden. Uh, de man heet Ruud Houweling En Ruud Houweling is een, uh, een muzikant in, in dat opzicht. Uh, heeft hij uh, net, uh, heb ik dat ook even buiten de uitzending om, uh, verteld wie hij is. Um, ...nummers uh, geschreven of muziekmateriaal bij uh, televisieprogramma's... ...zoals bijvoorbeeld De Gouden Eeuw. Maar hij is ook actief uh, geweest uh, in Cloud Machine... ...en een van die bandleden die ga je straks nog verder horen in een andere band. Uh, en later is uh, Ruud zelf uh, nummers gaan schrijven en is hij op het solopad. En dus heeft hij uh, onder meer uh, materiaal uitgebracht... Uh, Bijvoorbeeld deze Erasing Mountains. Er bestaat een versie van bij Leo Blokkaars waar hij is geweest. Die klinkt nog anders. En, en ja, daar hoor je ook echt alles er wel aan af. Daar heeft hij zelfs een achtergrondkoortje meegenomen. Dus wat dat er gaat, is dat wel heel erg mooi. En waarom? Hij gaat in 2023 nieuw materiaal uitbrengen. Dus ik ga het alvast aankondigen. 2023 is ook een jaar uh, waarin Ruud Houding weer nieuw materiaal laat horen. Daarvoor hoorde je Charlotte met de New Year's Song. Nu weer tijd voor hip-hop. Uh, dit zat ook in de mailbox van 3 voor 12 Noord-Holland. De vrije tijdsboeddhist van Toby. Die niet op yoga zit, pak de rust onder de douche Ik doe mijn ogen dicht, in mijn hoofd zijn de bites vol. Ik moet wat ruimte maken, is het bruikbaar? Laat het eruit en voel me uitgelaten Maar op de beat kan ik het liefste van mijn soul uiten Ben op mijn plek, net als Johan Cruijff in ruimtes. Ze zijn op brieven en over geld praten Maar hun schip komt niet los. want Toby wel vaart Echt een rijkdom, wat je niet kan afpakken Van me zitten kan en vattenkannen Die vatten zeker niet in deze vorm Als van God Max, oor voorzet, geen voorzetten, Geen gehoorden, dus zelfs niet vergeten weg geen Jason Bourne, ga niets versnotten met mijn leven door, geef al mijn gegevens door I don't care, neem niet de benen maar gaat meer omarmen Breng een beeld in storm, laat je beeld opvallen uh. Ben de voor dit. Zo'n woning in mijn lane, no boning Zegt Kees, ik ben ook koning, niet van TV als Joling Maar in de fantasie, net als J.K. Rowling Ben met een in mijn eentje zo'n in, zo'n ingewikkeld ding Om het simpel te houden Ik hou het erin dat in al behouden blijft. de is dus mooi meegenomen Ik show mededogen, maar ben nooit egoloos no. Ook wel eens op de bodem als een geoloog want bij mij hou ik het even hoger. Ben handig met het voetenwerk Ik spit vuur, maar ik bram me niet aan lucifer Verwacht niks, met verwachting wordt het moeilijker Ik schrijf voor mezelf, niet verlangen naar een politiek Maar prijs mij de eenmaal in Wees Die bescheiden, geef je mening Kom een deel mee in de vreugde Einde mededeling Ben de Vrije Ik Ben de Vrije Twee nummers achter elkaar. Eerst Ruud Houding met Erasing Mountains. Een van de gevleugelde woorden van twee zandvoerse ingezetenen zijn als volgt. Marco de Mes, schrijver hier in dit dorp, die zegt... schrijven moet geen kunstje worden. En Ruud Houding zegt over muziek, muziek moet geen kunstje worden. Kun je het voorstellen dat die twee dus redelijk goed bevriend met elkaar zijn? Ik verbaas mij daar helemaal niks over. Uh, dat uh, was uh, in ieder geval Ruud Houding. En daarachter hoorde je de vrije tijdsboeddhist van Toby. Uh, ook eentje die uh, binnenkort uh, nou ja, met materiaal misschien gaat komen. Laten we in ieder geval benoemen dat dit uh, materiaal uh, heeft hij uitgebracht afgelopen maand. Dus het zal nog wel ergens misschien nog wel even voorbij komen in een artikeltje over de releases van de afgelopen maand. Zo niet van het afgelopen jaar. Want daar zitten natuurlijk, we zitten daar natuurlijk in. In het laatste gedeelte van, van het jaar. 29 december over twee dagen is het afgelopen. Penthouse. Penthouse. Zo hoe je het maar noemen wilt. Die bestaat niet meer. Maar ze hadden nog een EP uitgebracht. Bij hun zwanenzang. Min of meer... En een deel van die band is doorgestart in Uncle Hank. En dat is uh, totaal een andere band, want het is indie pop. Maar dit is alternative rock, wat ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. I Dit met uh, Just Good Enough. Uh, een van de singles uh, die ze dit jaar hebben uitgebracht. Uh, ik geloof dat ze er uh, nog één hebben uitgebracht. Ik uh, ben even kwijt van welke dat is. Maar dat kun je allemaal nagaan. Waarschijnlijk wel op Spotify. Want daar uh, worden de meeste muzikale dingen gedropt. Uh, penthouse of Panthouse. Ja, zo schrijf je het. Zoals ik het zeg, Panthouse. Maar dat is volgens mij gewoon Penthouse. Uh, met Y en dan DY. Uh, die hoorde je daarvoor. Um, ik zei al, uh, een van de, de bandleiden zit sowieso in een nieuwe band. Ik weet niet of er uh, nog een deel van die band ook verder gegaan is in de band die eraan zit te komen. Uncle Hank heet die band. Uh, is een totaal ander geluid uh, als, uh, dat wat je van Penthouse uh, eigenlijk uh, gehoord hebt. Beetje alternative rock. Een Beetje vergelijkbaar als met pom. Dat is een beetje fuzzy rock, zoals ze dat uh, noemen. En uh, dat uh, maakt het dan toch wel weer iets speciaals als ik het uh, heb over... De doorstart van Penthouse. Uh, we hebben er nog één. En uh, dan denk je, ja, twee minuten. Nou, zo lang duurt dit nummer ook. En het is uh, nog een vrij recent nummer ook. Want ze hebben dat uh, afgelopen maand hebben ze dat uitgebracht. Hier is Hoes met Late Bloomer met één van de voormalige leden van Cloud Machine, Richard Lagerwager.